Koopman, naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie bijna te goede. Vijfde deel. Je het gek. Ja, wat kan ik er nou aan doen? In natuurlijk heb er niks aan. Eerst met die halfgade Ursula. En nu is er weer Esther. Ja, dat is heel wat anders. Dat moet je de commissaris dan maar uitleggen. De commissaris begrijpt mij. Je bent nogal zeker van je zaak. Ja, wat dat betreft wel. Ja, wat dat betreft wel. En wat het andere betreft. We schieten met al die ongein niks op. We hebben een aantal vreemde verdachten. Zilver. Twee losse vlodders die frequent het bed deelden met het slachtoffer. Zijn zuster die met de eerste de beste brigadier mee naar huis gaat omdat ze bang is. En Klaas Bezuur. Nou, hou nou op, ik kan niet meer slapen. Ik ook niet. Oh, dan mag ik toch nog wat slapen? Natuurlijk mag je slapen, liefje. Als jij zo licht te woelen, lukt dat niet. Zij ligt te praten ook niet. Omdat jij tegen mij praat. Ik? Ja, en je drinkt. Uh, wat heeft dat er nou mee te maken? Alles. Uh, ik heb gedroomd, weet je. Over een schildpad. Hm? En over papoas. Uh, uh, uh, het had met de zaak te maken. Welke zaak? Nou, uh, van die marktkoopman. Hm. Lijkt me een beetje onsamenhangend. Nee, nee dat, dat is het juist niet. Uh, geef me mijn bril eens. Hm. Die ligt op je nachtkastje. Huh? Oh ja, fijn lieve, Fijn. Ah. Ik zal de gier eens even bellen. Het is zondag. Weinig niks. Onwagelijk. Het is pas acht uur. Oh, ze slaapt zeker nog. Nou, kom op jongen. Ben jij dat, Gier? Uh, ah, bent u het morgen, meneer? Nou, oh, ik zeg er je een nest, hè? Nou, het is misschien beter als je eerst opstaat, je scheert en een kopje koffie drinkt, hè? Mag je me terugbellen? Uh, zeker, meneer. Oh. Wie was dat dan net? De commissaris. Het is zondag. Bij de politie is het nooit zondag. Geef mij zo'n baan. Ik doe ook wel liever wat anders. Oh ja? <laughs> je kat wil ook meedoen. Olivier, hou je erbij. Pak hem, Olivier. Pak hem. Je doet me pijn. O, au. Olivier, sorry mieterop. Wat o. komt ervan als je bezig tegen me op is? <laughs> nou. Wat doen we? Ik ga lekker koffie zetten. God, dat zijn tijden niet gebeurd. Nee, dat zal wel. Ik zweer het. Nou, ja, ik zal de baas naar me terugbellen. Hier? Meneer? Heb je gauw gedaan, jongen? Olivier, hou op. Wie is dat, jongen? De kat, meneer. Kan op kat praten? Ja, meneer. Zijn er op zijn, jongen, kan veel waard worden. Vertel eens, ben je gisteravond nog verder gekomen? Meneer bedoeld? Nou, ik heb je de namen van Klaas Bezuur en van twee dames gegeven. De een heet Kempernaam. De afdeling zou het allemaal natrekken, meneer. Nou, Grijpstra en ik hebben dat weer teruggenomen. Die adresjes doen we liever zelf even. Oh. Voor jou heb ik wat anders. U heeft voor mij wat anders. Ja, jongen. Jij gaat naar de garage... en vraagt of je die nieuwe grijze bestelwagen kan lenen. Die is nieuw, dus die valt niet op. Dan rij je naar het bakhuis. Daar ligt nog een hele partij textiel die we toen in beslag hebben genomen van de kat. Herinner je je nog? Ja, meneer. Daar ga je morgen mee naar de Albert Kuip. Wie? Ik? Naar de Albert Kuip. Wat is dat toch? Gier? <coughs> uh, het is mijn kat, meneer. Oh, ja. ja, ja. Maar, maar, maar wat moet ik op de Albert Kuip doen? Marktkoopman nou spelen. Wie? Ik? De dus chauffeur moet ook toneelspeler kunnen zijn. Je deed het nog zo uitstekend toen op die uitvoeren. Dank u, meneer, maar zoiets heb ik nog nooit gedaan. Ach, niks aan, man. Ik zal de marktmeester bellen dan krijg je wel een mooi plekje. Oh. Je begrijpt waar het om gaat, hè? Ja, aanpappen met de andere koopler op de markt zeggen. Als onze moordenaar uit dat milieu komt, dan ben jij de man die het spoor moet vinden. Ik, ik doe mijn best, meneer, maar moet ik het alleen doen? Nou, zoveel werk lijkt het me niet. Maar ja, je mag Sietse maar mee hebben. Sietse maar? Ja, mankeert dat wat dan? Eh, uh, nee. Maar wat, wat dacht u van onze cardoso? Ik dacht dat jullie elkaar niet zo goed lagen. Na nou die flauwekul in de warme buurt. Ach, dat zijn we al lang weer vergeten. En uh, grijptrij is ook heel tevreden over zijn werk. Oké, okay, nou, je zou hem koopman kunnen maken. En dan ben jij zelf het hulpje, hè? Heb je ook meer gelegenheid om rond te kijken? Uh, nee, nee, nee. Ik, ik doe wel de koopman, meneer. Nou, je zoekt het maar uit. Je weet wat de bedoeling is. Ja, meneer. Uh, tussen twee haakjes, uh, hoe is het eigenlijk met juffrouw Rogge? Met Esther? Oh, die zie je. Waarom? Uh, dat had ik u nog niet verteld. Maar ze, ze was bang om alleen thuis te zijn en, en toen, toen vroeg ze of, ze of ze mee mocht. Commissaris, het is echt niet wat u misschien denkt. Ik denk niks, Tegier. Ik kijk naar mijn schildpad. Weet je, ik heb een vreemde droom gehad, hè. Ja. had iets met een Papua te maken. Herinner jij je die Papua nog? Zeker, meneer. Vreemde droom. Hij bleek twee zusters te hebben die mijn tuin kwamen binnenvliegen. Ja, misschien komt u door de volle maan, hè. droom ik meestal raar. En mijn schildpad zat ook in die droom. Het beest was razend van geluk. Zusters van de Papua? Waren ze een mooie meneer? Ja nou, heel mooi. En die man zelf was beslist niet mooi. En het gekke was dat ze spelen op hem leken. En toch waren ze beeldscholen. schoon. Ja, wat je zegt. Een heel werkelijke droom. Ja, werkelijker dan het gesprek dat wij nog samen hebben. U, u, u moet me die hele droom eens goed vertellen. Die, die Papua zit me nog steeds dwars. Ik zou, ik zou hem graag een keer ontmoeten. Nieuw Guinea is ver, jongen. Ja. Nou, ga jij nou eerst maar eens inleven in je rol, hè? Zeker, meneer. Ik wil je vanavond nog wel op. Sterk brigadier. Meneer? Mijn kleine marktkoopman. <laughs> Die ouwe is helemaal gek. <hulling> Mevrouw Grijfsta. Ach, commissaris, kom hier boven? Voorzichtig op die rottrap, hoor. Hé, hey, hé. Hey. Daar zijn we dan. Nou, zeker een hele klim voor u, hè? Valt wel mee, hoor. Duizend malen heb ik tegen Grijpstra gezegd dat hij eens iets anders moest uitkijken. Hij verdomt het gewoon. We wonen niet toch goed, roept hij al 25 jaar. Ken u daar nou niks aan doen? Ik bedoel, u bent de enige naar wie die nog luistert, zal ik maar zeggen. Hoi, meneer. Maar... Heb je mijn schoen ergens gezien, vrouw? Ik heb ze niet uitgetrokken. Nee, maar misschien heb je ze ergens weggezet. Ja, als ik mijn nek erover breek, dan wil ik ze wel eens verplaatsen. Uh, het spijt me dat ik je op zondag uit je huis moet halen, maar. Uh... Uh, hinder niks, uh, hinder niks, zeggen. Ja, uh, bijna de inzien had ik ook zietsema mee kunnen vragen. Zietsema weet niets van deze zaak af, meneer. En uh, overwerk wordt bij de politie goed betaald. Commissaris, vind het goed als we gaan? Klaas, bezuur was ons eerste adres? Ja, ja. Uh, nou, mevrouw Gijfstra, dan neem ik uw man maar even mee Oh, heet het niks zo, meneer de commissaris Anders slaapt hij toch maar En uh, op eten hoef ik zeker niet te rekenen, hè? Gaat nog een politie. Ik wil de moordenaar vinden adjudant. En ik geloof dat we haast moeten maken die bal met spijkers of wat het ook is, waarmee die roch is gedood. is een luguur om hem met wapen. Iemand die zoiets gebruikt is getikt. Maar hij of zij is wel erg slim. Slim, ja. Een bal met een stokje. Terwijl er zoveel moderne hulpmiddelen zijn vandaag aan de dag. Een bal met een stokje. Uiterst primitief, had je dat. Ja, ja, eerder gezegd zie ik het niet zo moeilijk, meneer. Kijk, die roggen was een marktkoopman. Hij had een blikje zwart geld in huis en iemand heeft het meegenomen. Klaar is, Kees. Simplistisch, Schijpstra. Heel simplistisch. Nou ja, goed. Dan had hij het niet in huis. En dan moest de man eerst dood voordat de David het kon halen. En dat geheimzinnige moordwapen, die bal met het stokje wijst duidelijk... Ja, ik zou zeggen regelrecht op een klutselaar. Doe het zelf eens. Weet je wel. Mark kooplui, bouwvakkers. Ach, u kent dat slag wel. Harry kan alles. Of Jan met de gouden handjes. Ah, de gaan we niet, Maar in mijn optiek ligt het dan werkelijk anders. Kan kan, maar ik denk dat u te gecompliceerd wil hebben. Te gecompliceerd? Kom nou. Die zilver is een handige jongen. Heeft een man van kralen gemaakt. Hij heeft in de vuilnisbakken zo dat ja, Kan zijn, maar hij blijft handig. Daarbij zegt zijn dossier... Hoezo dat... het dossier? Oh, de computer vertelt dat hij wel eens een agent heeft geslagen. Nou, dat is voorgekomen en de rechter zat er niet zo zitten en dan gaf hem een berist mee. Die zilver. Ja, is dat zo gek? Ja. Hij ziet eruit als een intellectueel. Een intellectuele schijner nooit in het openbaar te slaan. Schijnbaar. Dan heeft die Zilver toch alles van een eerste klas verdachte. Geeft de moord niet aan, is compagnon, is handig in krusselwerk, niet zo geliefd bij de vrouw. Niet zo geliefd bij de vrouw? Dat denk ik, of beter dat ze moet, weet je wel. Misschien had hij een oogje op Esther. En misschien had hij, of beter, misschien heeft hij bezuur ook wel een oogje op Esther. Ja, klaar is Kees. Pardon, ja, ik pak je nou zo opgevat met je klaar is Kees. Sorry meneer, maar ik denk even hardop. Ja, thuis gaat het zo moeilijk. En op het bureau met die me omheen al helemaal niet. Maar we zullen dieper moeten voeten, meneer. Ja, dat moeten we. Vreemd, Grijpstra. Vreemd. Daarnet zei je dat ieder probleem klaar is, Kees. Ja, klopt, meneer. Klopt, helemaal. Daarnet dacht ik nog niet zoveel. Nee, later dacht ik aan uw truc. Mijn truc? Grote zak. Pardon, Grijpstra. Ik bedoel die Volvo daar, meneer. Oh, juist, nee, nee, ja. Daar woont oh, Bezuur. Klaas Bezuur. Vroeger compagnon van Rob. Ook mezuur is een verdachte. U heeft geluisterd naar het vijfde deel van De dood van een marktkoopman. Naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van de Wetering. In de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Piet Reumer, Hans Hoekman, Robert Sobels, Joke van der Berg, Ine Veen en Lisbeth Struppert. Techniek André Jansen en Leon Dubois. Regie meende te goede.